we beginnen met Brit, Brit Hadasha. pagina 9 het vers 21 Ve ishacher mina talmidim Amar Elav Adoni Ani hali Veleh de volgende regel, Barishona. Likbor, et Avi, Punt. 21, wie is er, en een ander mens, een ander man, kan je zeggen, minatal het van de leerlingen, Amar, elaf, zij tegen hem, zei tegen Yeshua, Adoni, mijn Heer, Anichali, laat mij, alsjeblieft, laat mij, sta mij toe, zo. Anichali, sta mij toe. We leg, en ik, om te gaan, eerst uh, de volgende regel. Ik bor het avie, om mijn vader te begraven. 22. Dus, en daarna ga ik jou wel achter jou, ga ik jou volgen. ויומר עליו ישוע ואיך אחרי והנח למיתים לפה הוא נריכל לגבור את מתיהם ויומר עליו ישוע וישוע זה תיכם ואיך אחרי חה לטרליק חה אחתר מי ען volg mij, maar ga achter mij aan. Zie, we eerst vertalen dat, we gaan na en laat de aan de doden, om hun doden te begraven. Kijk wat hij zegt toen, wat hij zegt hem ga zie, in het, in het hele getal staat het, Ga achter mij aan. Zie. Belangrijk is niet alleen maar volg. Oké, okay, het is mooi, het is wel... Maar goed kijk altijd naar de woorden van hoe dat, de, hoe dat wordt uitgedrukt in de hele taal. Ga achter mij aan. Dus uh, voor jou is Jeshua, de kliketter. Ga steeds achter mij aan. Blijf steeds mij achterna Rekent met mij verbonden zijn. Steeds naar de ketter gaan. We gaan achter mij en laat de doden hun doden begraven. Laat zij die zich bezighouden met de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat zijn allemaal doden. Laat zij hun doden begraven. De dood, dood zelf begrepen betekent absoluut niets. Niets uh, uh, dat de moeite waard is om zich ermee bezig te houden. Kijk, al die... Al deze ceremonieën, al die gebruiken, zijn allemaal geboren, geboren uit uh, mensen, mensen, de geest van de mensen, mens zelf, dus menselijke tradities. Niets is verkeerd in het doodgaan. Het is uh, uh, een uh, bevrijding, het is, heeft absoluut niet uh, niets wat... Uh, dat men moet treuren ofzo. So. En... Uh, maar de mens moet zichzelf... bezighouden alleen maar met het geestelijke... en niet met lijken. Dus dat betekent ook niet... bezighouden met de wens om te ontvangen... voor zichzelf. Dat is de... waarmee dus... dat is dus de... bezigheden van doden, je bezigheid. want de mens gaat niet vooruit in, in consumeren, van wat dan ook in deze wereld, men gaat niet vooruit, men moet wel consumeren wat, wat strikt noodzakelijk is, maar voor de rest, for wat, men gaat niet vooruit, je kan alles hebben wat je wil, van de ene auto komen naar een andere, diep, duurdere die, auto, wat gaat, gaat er Wat gaat vooruit als je dan komt van een goedkope auto naar een duurdere auto? Alleen de ego, alleen de, de ja, de ego die die alleen maar trots de mens wordt, of veel andere dingen, is allemaal dingen die niet de essentie vormen van de mens. Alleen dat gaat. Uh, um, Voelen dat het iets. iets. Net of de mens voelt dat nou ook. Ik ben vooruit gegaan in, in materiële zaken of zo. Maar in wijze is het absoluut geen enkele vooruitgang. Het enige is dat de mens wat inspanning levert. Ja, om, om rijk te worden, zo. Maar goed, de inspanning dan betekent dat hij. Minder bepaalde zonden gaat doen, maar het doet de andere, andere op een andere manier. Maar toch wel, het is geen vooruitgang. Vooruitgang is alleen wanneer de mens bewust dingen doet die het leven brengen. Dat is wat Jezus zegt tegen, tegen deze leerling. 23. Wajer het el haunia, je doe, i to. En hij dalde af dalde, en hij dalde af naar een boot i en samen met hem dalden af zijn leerlingen 24 We saar, de volgende regel Gador haya bayam Ada sher kisu hagalim etauni ya vehu piashe. Hier geeft je steeds lessen aan zijn leerlingen. Uh, 24. Vehinei en zier. Saargadol haja vayam. In de zee was een grote storm. Ada de soha so zo dermate sterk dat de golven had het boot bedekt. We hoe maar hij sliep. 25. Wei ik, De volgende regel, talmiddag. Vayaíru oto leymor. Hoshieinu adonayno avadnu vay kshu alaf en zijn leerlingen die nadarden zich tot nadarden tot hem. Vayaíru oto en ze hadden hem wakker gemaakt. Zechende leymor. Hoshieinu adonayno red ons onze hier. Avadnu vay zijn verhaan. Wij zijn aan het vergaan. Kijk waar het waar spreekt. Hier de. de Prietgadasha. Ja, als een mens zo dat leert. Zo leest dat. Dan heb je allerlei beelden. Hij ziet dan de zee. Ja, of water dat stormachtig is. Het is niet erg dat het zo. Dat zo'n beeld opkomt. Maar je moet wel weten dat het. Als je zo'n. Als een mens dat leer leest en zo'n beeld ziet, dan betekent dat het de uiterlijke mens, want wij hebben het beide, ja, we hebben de uiterlijke mens in ons en we hebben de innerlijke mens. Dus de uiterlijke mens kan je niet uitschakelen. De uiterlijke mens. Dus de uiterlijke mens die ziet natuurlijk, als je dat zo'n leer leest, denk je dat ik dat niet heb? Precies hetzelfde ook, mijn uiterlijke mens, wanneer die dat dingen hoort, dan natuurlijk zie je dan een soort, heeft hij dan een associatie van een zee, water, en precies, net als een verhaal, net als in een film. Ja, net zoals in die films van, van Jezus Christ, Christus. Ja, dat is allemaal mooie, prachtige films, uh, uh, geweldige films. Zo ziet men dat wel, dat het zo is. Dat is niet erg. Maar je moet altijd zien dat weten we dat het uh, alles wat zichtbaar is, is niet hastelijk Alles wat Yeshua ons vertelt, en als een mens alleen maar ziet dat alleen met het materiële materi materi beeld en denkt dat dat het heilige is, nou, dan is het, dan is het, at, dan is Yeshua zoek. Dan ziet Yeshua met een ...iemand die ons gered heeft... Et cetera, maar ...allerlei wonderen heeft gemaakt... ...door de zee heen gegaan... ...op de oppervlakte van de zee... ...alles is absoluut... Uh, ...geestelijk... ...wat de mens... Uh, ...wat hij show ons vertelt... ...om ons, onze, ons... ...innerlijk, ons ziel... ...te corrigeren... ...en te brengen in overeenstemming... ...met... Zijn vader. He, met, de, met de kracht van zijn vader. Dat is het enige. Enige redding wat een mens kan ontvangen. En alles waar... waar um, Yeshua over vertelt... Is alleen dat. En niet iets anders. Wij... Dus... Dat sure dus, uh, is uh, wat zijn... Kijk, wat betekent dat zijn leerlingen... Um, ...naderden tot hem. Zij waren... ...de leerlingen waren... Za, ...zaten in een, in een boot. Samen met hem. Dus, maar zij zaten in een boot... ...in een boot, hij had geen probleem. In hun innerlijk. Hij was rustig. Hij, was uh. Uh, hij had sereniteit. Hij was vol van... Uh, Liefde en verbondenheid met, met zijn vader. Dus hij had geen uh, problemen in zichzelf. Zij voelden wel in zichzelf, storingen. Zij voelden in zichzelf de storm, de krachten die hen onrust zeiden in hen. Maar zij zagen dat hij dat niet dat hij rustig was. En dan hadden zij hem opgewekt. Zie dat zij, via hier, zij hadden hem wakker gemaakt. Dat betekent opgewekt. Dus, zij hadden hem gevraagd, naar, om hulp. Hem opwekken betekent, dat zij hadden man, omhoog gebracht, naar de ketter. En, niet horizontaal, zoals men dat denkt, dat, dat ooit een verhaal was ja dat zei dat natuurlijk dat was ook uh, dat zij zag hem in de ja in de, in de realiteit dat hij hier op aarde was maar niet dat is belangrijk belangrijk de boodschap hoe hij hen omging met hen hij ging met hen om op de manier dat zij leerde hen om man omhoog te brengen om hem, tot hem te komen en niet tot niet te komen naar hem horizontaal. Horizontaal komen tot Yeshua. Wat betekent dat? Dat zij kwamen naar hem, ze zagen ze in een bootje. En ze kwamen naar hem en hij lag daar te slapen. Wat, wat, wat bereik je daarmee? Wat kan je daarmee doen? Wat voor, wat voor boodschap is er? Wat, wat voor heilende kracht is er? Ja, en dan gaat de mens dan zo'n verhaal geloven in het verhaal, in plaats van zichzelf zien, daar een boodschap wat je ons schreef om tot hem te komen. Zie je, wat zegt het? Waar ik zo al af dan middag. Kijk nou in een aantal fasen, 25. Hoe hebben ze dat gedaan? En zij naderden tot hem. Zie staat het geschreven? Dat is punt 1, dus de eerste handeling: tot hem naderen. Dus opstegen al die vier stadia van, van de wens om te ontvangen voor zichzelf uh, naar dus, uh, zijn kli lichtmakend komen tot, tot de klieketter. Waar je hier houdt aan, ze hebben hem wakker gemaakt. Dat betekent, ze, uh, een lagere moeten, lagere, we hebben het geleerd, en lagere moet zich opwekken om door zijn opwekking een hogere opwekken, dat de hogere geeft aan de lagere. Ja, zoals precies wat wij leren, dat de zon, ja, Zeran Pienenukwa, de mens gaat een man opstegen, de mens doet een man, ge uh, ge uh, uh, gebed, het gaat naar, ab, naar de zon, Zeran Pienenukwa, zij stegen op, wordt zij opgewekt, eerst maar goed wordt opgewekt, dat zij zichzelf verbindt, dat zij verbindt zich met de en pie, om, Dus de noekwa wordt opgewekt, de noekwa van de uitstelhoed, eh, malgoed van de uitstelhoed wordt opgewekt, door de man die de mens doet opstegen, en dat doet haar opwekken, om zichzelf te verbinden met de zerenpien, en daardoor komt door de hele keten, komt dan de madde antwoord, uh, licht terug uh, antwoord reding naar beneden naar de mens die de, de man deed opsteken, precies hetzelfde doen we hier kijk, waaiekso en zijn leerlingen naderden tot hem dat is de eerste handeling, naderen betekent opsteken naar de je waaiekso en ze hadden hem wakker gemaakt, betekent aangewakkerd hem om hen te helpen. En zeggen dat hoe hadden ze hij dat gezegd? Hoshienu. Hoshienu betekent red ons. En daar zit in dat woord Hoshienu. zit uh, de naam van Yeshua. Zie dat? Kijk nou. Wat zit daarin? Ik kan daaruit halen het woord Yeshua. Uitzien Hoshieenu dat woordje Hoshienu. Dus, yes. je ziet dat? Iedereen ziet het? Een beetje in het midden. Je kan dan eerst Yeshua eruit halen. Zie je dat? Yeshua, dus Yud, Shin, Wav, Ein. Wat blijft er nog over? En dan hebben we de naam van Yeshua. En dan hebben we nog de letter He over. De letter Nun over ja en nog één letter waf. Iedereen ziet het. Wat nog overblijft als we Yeshua schrijven, we halen dan Jud, Shin, waf, één waf en één. Dan en dan blijft nog uh, blijven nog de twee Drie letters. Hij, ja, noon en waf. Ja? Ja of niet? Ja, die drie letters blijven nog over. En die drie letters, die letters die kan je zo vormen als Plaatsen die drie letters die overgebleven zijn: Hey, Nun en Waf, kan je opzetten in een an andere volgorde: Hey, Waf en Nun. En hey, Waf en Nun. Iedereen ziet het? Dus je kan het versplitsen: dat woord Hosheenu. Red ons. Kan je dat uh, verdelen in twee woorden: Het eerste woord is Jud, Shin. Wav, ain, dus Yeshua, hier is het. En een ander woord is plus hey, schrijf het voor jezelf op, houd ik. Hei, Wav en Nun. That we hoeven geen tekening te maken. Dus Jutsin, Wav, Ayn, dat is het eerste woord, Yeshua. En dan nog een andere woord plus Hei, Wav, Nun. En he, wat nu, is betekent schat. Schat, een, een kapitaal. En hoe zeg je dat? Een ander woord daarvoor? Vermogen. Hei. Dat is, zit dat in het woordje, Hoshienu, red ons. Yeshua geeft ja? geef het vermogen, kracht. Uh, no onze Heer, en dan zei hij, wij zijn vergaan. Wij zijn vergaan. Dus, betekent, wij hebben, wat wij denken, wij zijn vergaan? Wij hebben onszelf prijs gegeven. Wij we hebben alles opgegeven, wij kwamen nu naar jou toe, naar de klikker. Wij zijn er niet, Awadnu, wij zijn ver, ver, vergaan, Awadnu. Awadnu betekent ook, wij hebben ons verloren. Een andere betekenis. Wij hebben ons prijs gegeven. Nu, red ons, want nu, daadwerkelijk. Uh, zijn wij nu aan toe om jouw redding om jouw reading te ontvangen? Dus alle aspecten hier we zien we in de in, dat, in dit in vers we zien alle aspecten hoe de mens moet doen, hoe de mens wat leert ons het uh, Brit Hadasha, op welke manier de mens zijn redding kan ontvangen. Die drie stappen, zie je wat, wat ze deden en Daarbij moet nog zijn dat zij zichzelf, als het ware prijsgeven, avadnu, zoals je zegt. Verliezen zichzelf in Yeshua. Dat zijn de voorwaarden, dat is wat Yeshua leert ons, dat is wat Brit Kadasha leert ons. En niet een verhaal, een horizontaal verhaal van een bootje, en dan gaan ze naar een bootje, en dan men dat, dat verhaal, ziet uh, als een beeld, als uh, iets wat en vooral in een historisch moment, dat Yeshua heeft zo'n redding. Het helpt niet, het geeft alleen maar een denkbeeld en niet een instructie hoe de mens zichzelf deze redding tot stand brengt. Terwijl individueel, als de Brit Hadashah ons vertelt individueel, hoe moet de mens zijn rating bewerkstelligen? Hoe moet die komen tot Jezus? Op welke manier moet die het doen? Eenvoudig, zie je. 26, alleen van binnen, het werk moet gedaan worden van binnen. En iedere mens doet het op, op zijn eigen manier. En geen ander kan, kan, ant, kan jou helpen. Zie je dat? Wie kan helpen? Welke priester? Welke dominee? Welke rabijn, welke Wie kan helpen jou om te komen tot Yeshua en jouw redding te ontvangen? Niemand kan je helpen. We can... praten wat je wil. Als je zelf dat werk in, in individueel niet doet, niemand helpt. En daarom is de massa. Uh, het geestelijk werk, individueel geestelijk werk, Buh. ja, beu. Dus uh, wil niet geestelijk werk doen, individueel we werk doen. Je moet zelf doen, je moet dingen zelf doen. Dan zeggen ze nee, zij leggen zich als het ware hun eigen wil in handen van een kerk of een, een dominee van die toevallig hier om de hoek in een kerk zit ergens of iets anders, of een rabbijn of iemand anders, of een guru alles alles, alles, alles, alles doen zij om uh, te ontlopen het individueel, individueel werk en alleen op, in, op deze manier individueel kan je Jezus tegenkomen en je eigen reding ontvangen 26 ויהמר להם קטanei תם אמונה מה חרדי מתם ויהיכם וייגער ברכות או Wat hij de mama rabba. Natuurlijk dat uh, wat ik jullie verteld had in, der in het vers 25, dat daar zit dat de reddingsformule als het ware verborgen, verborgen, ja, verborgen zit het. Uiterlijk was het natuurlijk niet zo. Uiterlijk was het zo dat zij kwamen daar inderdaad met een angst ja, naar hem toe. Maar in het vers zelf zit dan in verborgen weg naar Jeshua innerlijk. Maar uiterlijk natuurlijk was het zo dat zij uh, kwamen naar hem toe met, met, met, uh, uh, met angst in hun gezichten en in, in hun harten. Dat zij zullen vergaan. En daarom 26 zien we dat wel dat het Jeshua zegt. Wij zullen tegen hem en hij Jeshua zegt tegen hen: 'Kan jullie kle, euh, maar klein gelovigen? Maak redimatie. Waarom zijn jullie bang? Wij ja, komen niet stond op. Wij gaan er en barochot en hij heeft die winden streng aangesproken, over jam en de zee, de winden en de zee, wat hij, de mama, rabba. en het werd een grote stilte, de mama. Zie je wat je aan hen zegt, kleingelovigen zijn jullie, want jullie moeten zelf dat doen. Waarom zeg je dat, waarom Waarom noemde die hen op deze manier? Als hij de redder is, dan zou je zeggen: nou, wat doet er Wat toe wat voor geloof jullie hebben? Ik red jullie, ja of niet? Als dat een massa geburen zou zijn, als het, als Yeshua zou gekomen zijn voor gewoon een massa geest, dan zou dat geen probleem zijn, duidelijk. Er zegt, de ene heeft meer geloof, de andere doet het er niet toe, maar iedereen, Yeshua, Yeshua redt iedereen. Nou, zo eenvoudig is het niet. Yeshua zegt uh, aan hen, klein jullie. want jullie, ieder ja, van jullie moet zelf, ja, zelf je redding halen door jouw eigen geloof. Duidelijk. Ja, oké, okay, je komt via mij tot de, tot de vader. Niet ik Yeshua breng aan jullie, uh, niet mijn kracht is die, die jullie redding geeft, maar via mij kan je komen. Who to dat is cruciaal en eenvoudig de boodschap van Yeshua. Überhaupt hoe de schepper wil dat wij uh, tot to Yeshua, tot de to redding komen. Via Yeshua wel, eigenlijk. Maar jij moet zelf, jouw geloof moet je wel vergroten, right? dat jij zelf opsteegt, dat jij zelf jouw reding ontvangt via mij, omdat ik ben de weg. Zie je dat, Jezus zegt niet, ik ben, ik ben het licht, had je al gezegd, ergens had je gezegd, ik ben licht, ja dat had je nergens gezegd, ik ben de weg, de waarheid en de liefde, dat is allemaal de weg, dat is allemaal de, de middelste lijn, de weg, de waarheid en de liefde, maar dat is allemaal binnen de kilim, dus dat is, de, dat ben ik en jij kan door mij, door mij uh, mijn boodschap en dan kan je dan Integreren in jezelf. Jij kan dat opnemen in jezelf en daardoor eh, komen, kom tot mij en dan kom je tot de schepper, tot het licht. Dan kom je ontvangen. Jouw reding van de klipot. Welke reding? Van de klipot. Niets anders. Welke reding moeten we ontvangen? Reding van de klipot. Niets anders. Anders is het absoluut geen mogelijkheid om. Is zelf te bevrijden van, van de klipot. Anders zitten we alleen maar in de klipot, in plaats van te leven. Het leven begint pas wanneer. telkens wanneer wij ons verheven boven de klipot. Dat is wat daarom zegt hij tegen hen ook. Let op. en hij zei tegen hen: klein kleingelovigen zijn jullie. En betekent dat, niet, dat, het, dat hij wat hij aan hen zegt. dat hij zegt ons aan hen klein geloven. betekent vergroot jouw geloof. En niet dat hij hen kleiniert. Maar hij zegt vergroot jouw geloof. Maar mag er, mag er niet. Waarom zijn, ze, waarom zijn jullie bang? Dat betekent altijd moet je dat. Probeurt dat steeds dit vers goed door. Laten komen in jezelf. Dat wanneer, wij, wanneer je dan vrees, welke, welke angst dan ook in jezelf hebt, voelt van binnen, storm in jezelf voelt, dan onthoud dan, ga dan die woorden zeggen, van, weer in jezelf zeggen, die woorden, ik dan je mona, klein gelovig. Dus breng de vrede, breng die stilte. De, die grote stilte. zelf uh, In jezelf. Dat moet je doen. Door. Te komen tot mij. En via mij ontvangen. Mijn vader. Hier staat het ook. Dat hebben wij die Jeshua. Kijk ook hier zeg. Heeft die ons De uh, aanwijzingen van. Hoe dat van de kant van Yeshua, wat deed Yeshua, Wa wat deed Yeshua, Wa en hij stond op. goed op, elk woord is belangrijk, dan dat geeft ons instructie. Hoe Hoe de mens moet doen, hoe Yeshua dat -da, doet. En ook de mens moet op dezelfde manier doen. Wa staat het niet dat Yeshua van, vanuit zijn lichende positie. Uh, die winden en de zee uh, streng toegesproken had en bracht tot stilte. Nee, Sto de, hoe staat het? Waar en hij stond op. Yeshua stond op, dus omwille van hen, zeiden, om omwille van hen, hij die opgestaan, betekent, gad Gadloed, Gadloed gemaakt. De grote toestand. Ja, want een hogere kan geven aan een lagere, alleen maar vanuit een hogere toestand, vanuit een grote toestand. Normaal, een hogere is altijd, altijd bevindt zich in katnoot. En een hogere heeft op zichzelf geen katnoot nodig. Goed, goed, belangrijk, dat is heel belangrijk wat ik probeer te zeggen. Een hogere heeft op zichzelf geen katnoot nodig. Katnoot. Katnoot betekent gewoon... Uh, geen, het is niet nodig om dan uh, groot om dienstverrot, uh, als het ware, aan te houden. Het is altijd verrot, maar men gebruikt alleen, als het ware, alleen chassadin. Het is voldoende voor een hogere. Maar om te geven een lagere wanneer je lagere erom vraagt, dan moet de hogere, wat doet een, de hogere, die moet niet uittrekken. Ja, die moet zijn eigen... Net zo goed je soort, zijn eigen onderstel gaat hij dan uit, laat uh, hij dus zakken uh, naar beneden, je dan heb hij dan tien sferas speciaal, je alle ferold, dan kan hij alle mogen brengen, laten overgaan, naar beneden trekken naar de lager. Dus daarom dat zien we ook hier wat hij zegt, waar Jakob en Yeshua stond op. Dus maak een gadloed op, en als je gadloed maakt, dan heeft hij chogma het licht chogma. en alleen met het licht gochma, kan hij de winden en de zee, dus de die veroorzakers, de verstoorders, verstoorders als het ware, van van innerlijk, van uh, de rust, van de sereniteit van de mens, die kan, die, hij kan ze dan uh, hard toespreken, en tot tot, brengen tot de mama, brengen tot die sussende stilte. Grote stilte. Dus dat is wat hij zegt, hij is vajakom, hij is opgestaan, vajagar, en uh, berispte, letterlijk, berispte de winden en de zee. Eh, uh, wat de hidwama en het is geworden, een grote stilte is geworden. En zo oefenen ook, steeds oefenen bij jezelf ook op deze manier. Kijk naar al die uh, aanwezingen wat hier, wat we leren. En steeds oefenen dat te doen. Oefenen, want het is praktisch wat we doen. Het is door het doen... Door het vallen en opstaan en het doen en navolgen. Met geloof boven het verstand. Zeker dat jij een geweldige relatie zal opbouwen met Yeshua. Uh, 27. De hele bedoeling is van onze studie om nu op te bouwen. Een krachtige relatie met Yeshua. Weet maar hoe... 27. Hanashim, vijom Ru. Mijij fo huwa sher ga maru chod ve elaf ismaun. Weet ma huwa en de mensen verwonderde zich. Vijom en zij zeiden, wie is de, wie is dan, wie is deze? Wie is deze Asher Gameru dat ook de winden en de zee luisteren naar hem? Alles, de mens is de kroon van de schepping. Niet de zee is de kroon van de schepping. Niet de oceaan, de grote oceaan is de bron van de schepping. De mens, niet de natuur die de mens over Overspoeld door, door, door zijn wilde kracht. Maar de mens. De mens in staat is. Moet in staat zijn. Om deze, om dat te bedwingen. Door in zichzelf. Zichzelf te bedwingen. Bedwingen ook. Dingen die. Um, daar gaat het om. Niet de natuur zelf maar je eigen innerlijk komen in met in je eigen innerlijk tot uh, sereniteit betekent het naleven van die de wet van de gelijke druk zowel van binnen als van buiten moet het remmen op elkaar aansluiten en als van buiten de druk overheersend wordt, dan moet je krachten opbrengen, om die, weer, omdat wat van buiten is, moet je wel weten, dat is wat hij zo zegt, als er van buiten, laten we zeggen, uh, storm is, op welke manier dan ook, dat het overkomt, bij jou overkomt, dat het, storm, stor, dat het stormt, dan, dan moet je de krachten opbrengen waarbij dat jij het uh, gaat ervaren op de manier dat het de druk van buiten wat je ervaart moet op dezelfde, moet als het ware opgevangen worden, adequaat opgevangen worden, op dezelfde gol golflengte als jouw innerlijk. En omgekeerd, als het storm is van inner van binnen, ja, dan moet je ook weer dat opvangen op de manier dat het ook van buiten, dat jij het ook de buitendruk doet toenemen betekent als het van binnen te druk is, grotere druk is dan wat je voelt dan dat het van buiten, dat van buiten, wat het van buiten af. Jij voelt dat het wat van buiten ook je afkomt. Ook dan moet je weer de correctie maken dat jij van buiten gaat de druk, als het ware, doen toenemen. Om de druk van binnen en van buiten gelijk te stellen. Dat is de hele klus. Als iemand alleen, alleen het, met het geestelijke zich bezighoudt, alleen van binnen krachten uh, ontwikkelt, waarbij... Uh, die overheersen zijn buitendruk, de buitendruk kan die niet, daarom vlucht die van de buitenwereld. Alleen in het geestelijke, ook dat is niet goed. We leren dat van Yeshua. hij ging naar buiten, ging um, de krachten van buiten en krachten van binnen, bracht die tot eenheid. En zo moeten we ook leren ook te doen. Danks alle uh, peripetie, peripetie en allerlei stormen die van buiten of van binnen, van binnen ons overspoelen, moeten we weten, door te komen, door geloof op te brengen boven het verstand, te komen, komen tot Yeshua en via Yeshua verbondenheid met, die, met de vader tot stand te brengen en daardoor komen tot stilte tot dynamische stilte en dus zij waren ver, ver, verwonderd over hem wie is deze wat hij וייגי עחתן תוינתח כיווהו אל עבר הים אל ארץ הגדרים ויפגשו שני אנשים אחוזי שידים ויוצאים Mibatejak bate yak kevorot veyma rak za nim i ishla vor de volgende regel badurga kvo el everhayam tumsei passerden kwamen naar de over naar de andere oever van de zee, en er is Hagadrim, naar het land dat heet Hagadrim, uh, in, in het Nieuwe Testament staat misschien een andere naam die die, die uh, verbasterd waarschijnlijk is, maar in, in de hele getal is het er is Hagadrim. We hebben en ze kwamen tegen twee mensen tegen, twee mannen tegen. Achu shedim die, bezetenen waren. Ja, bezetenen in de hele taal betekent, achu zei die, nog een keer, achu zei die in greep zijn genomen genome door de boze geest. Jotz, welke twee mannen, bezetene mannen, kwamen uit de grafplaatsen. Uh, We hebben er geen zin zijn grote boos, boos, boos, boosdunners. Bo, bo, erg kwaad, erg kwaad, kwaad mensen. Aderscher looie hol. Zo kwaad, zo, dat, dat geen mens kon passeren deze weg, uh, langs deze weg heen komen. 29. Wat betekent dat? Wat betekent dat zo'n plaats bestaat waar geen mens doorheen kan komen? Ook hier moet je niet alleen maar horizontaal zien dat het ergens een plaats was, wat uh, geografisch alleen is. Want het is natuurlijk niet zo, want kijken moet je kijken naar de Hebreeuwse namen. Staat het, toen ze dus over de zee kwamen, kwamen, kwamen ze naar het land, bij het land van ha Gadriim het land van Gadehim, komt en van het woord Gedder. Van het woord uh, Gedder betekent een um, soort grens. Grensstation, als het ware. Grensplaats. Uh, grens, grens, grensplaats. En daar ontmoeten ze die twee, twee mannen. Ja, twee mannen die dus die bezeten waren. Dus in elke mens bestaat natuurlijk zo'n plaats waar hij, wanneer hij passeert, zie je passeert de zee, dan kom je tot een plaats, zo'n grenspost. En daar zitten dan, we hebben het altijd geleerd, dat voordat je komt in het heilige, dat, dat bij de grensoversteek plaats, dat daar is altijd, daar waar die dus, daar staan we wel klipot. Die beschermen de krachten ook, die beschermen de ingang tot, de, tot het heilige. Dat is altijd op deze manier. En daar zijn die twee, twee, natuurlijk, twee rechts en links, mannelijke, ik zeg twee mannen natuurlijk zaten, maar twee mensen. En, maar dit, dat is de bedoeling is natuurlijk dat het twee krachten, die uh, onreine krachten waren. Die kwamen uit die begraafplaatsen. Dus de plaats waar begrafenis is, betekent de plaats waar de klipot, de plaats van de klipot, moesten ze dan passeren. En dat zijn de zeer krachtige, zeer boze, boze mannen waren. Zodat so niemand kon passeren, niemand kon doorheen komen. Maar je moet, dat moet wel passeren. Hè? Dus moet wel, op de krachten moet je mensen opbrengen om ook door deze plaats in zichzelf doorheen door te lopen. 29. Wehenei hem zoakim leimor maalano valach yeshua benelokim. De volgende regel. Havata, halom, lano, nano, teino, balo et. En zij hadden gezegd, let op. We hineen en Hem ze zo akimelijk, en zij schreeuwen, zeggende. Dus zij ze zien Yeshua. En dan schreeuwden ze, let op. Hoe geweldig, wat we, wel geweldige les Hij ons nu geeft, Yeshua. Want in de mens bestaat zo'n plaats. En je kan niet, de mens kan niet zelf passeren naar deze plaats. Want de mens is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Hij kan deze plaats niet passeren. Want deze plaats, daar zitten die, die twee die bewakers die niet laten de mens uh, komen tot het licht. Tot zijn reiting. Wegenij hem en dan als de mens dan uh, met Jeshua meegaat. Dan lukt het wel, we die zien hem zo, Akim en zij, die twee mannen, die schreeuwen tegen, aan, tegen Yeshua, zeggende: Maar wat heb je met ons, Yeshua? Want de onreine krachten, die zijn, die kunnen het Heilige niet verdragen. De mens op zichzelf, zonder Yeshua, is voor hen een. En een makkie. Eigenlijk, welke mens dan ook? Ze laten geen mens passeren. Er doorheen doorheen komen. Alleen want in een mens, en als de mens loopt samen met Yeshua, dan schreeuwen ze. tegen schreeuwen ze, maar wat hebben we met ons, Yeshua? De Bena Elohim, de zoon van Elohim, de zoon van de Bina. De hogere ben Abawim. Zeg ja, niet de zoon van Hawaii, zegt de zoon van Elokim. Jij ja, bent Zeeran Yeshua is de ketter, ja, de ketter van de Zeeran And En staat dit Ben Elohim, Yeshua Ben Elokim, de zoon van Elohim, Elohim, Ha Elokim, et, that dat is Abawim. Nou, dat is de hogere, de vader en moeder van. Havata, halom, ben je gekomen soms om, om, om ons te, te kwellen? Beloed, niet, uh, niet uh, dus, bloed betekent dat de tijd, terwijl de tijd voor ons is nog niet gekomen, en jij komt ons te, te kwellen, en regel 30. wij sham ader rabim roim archet mehem en daar was een uh, kudde van zwijnen veel grote kudde van zwijnen die roim die grazen of oh, niet grazen zegt dat nou oh, zo grazen niet zo... Uh, niet ver van hen vandaan. Nee, niet. Ruin betekent niet grazen. Dat betekent uh, op een wei of zo. Of, of, uh. Dus niet zo ver van hen vandaan. Nou, een... Zeg je dat, een, uh, een kudde van zwijnen ook... Natuurlijk ook een... Uh, uh, Onreine krachten weet haar weet haar nu elava gashiedim, leemor. Im tegenover zijn nu tena lanulavobae der gazerim en die geesten, ja, die boze geesten hadden hem, gesmeekt, uh, gesmeek, gesmeek, zeggende, iem te mo, indien jij ons zou, uh, verjagen, laat ons, uh, komen in de kudde van de zwijnen. 32, waar jomer leeg hem, leg uwe jetz uwe ja Ed, bad Eder, A Gazirim Win is er, kol de volgende regel, Eder, A minam Morad, El Hayam, voy a u Bayam, en uh, hij zei tegen hen gaat weg, en gaat uit, en komt in de kom in de uh, de kudde van de zwijnen, wees daar, en de hele kudde van zwijnen ging door, uh, door, door, uh, lopen door, door, de, door, naar de zee en vonden dood in water. 33. Dank dat is ook een vorm van tikkoen, wat zo maakt. Want de geesten, ja, die moeten altijd een soort omhulsel hebben. Dan kregen ze een ander omhulsel in de zwijnen. 33, en dan maken we eerst een pauze.